9 uur. Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Vanwege de corona-uitbraak zijn er tussen maart en juli... 5000 kankerdiagnoses minder gesteld dan normaal in de afgelopen 10 jaar. Dat zegt het Integraal Kankercentrum Nederland... een onderzoeks- en adviescentrum voor kanker. Het komt doordat veel reguliere zorg niet beschikbaar was... maar ook doordat zorg werd gemeden. Voor een deel van de betrokken patiënten kan het veel verschil maken. Het verschil tussen uitgezaaid en niet uitgezaaid... en tussen een zware behandeling en een lichtere. Het is volgens het instituut nog niet duidelijk... hoe vaak de uitgestelde diagnose schade oplevert. Op veel Amerikaanse universiteiten zijn grote uitbraken van het coronavirus... nu studenten terugkeren naar de campus. Zo zijn in Missouri 300 studenten op een universiteit positief getest... en ook in de omgeving nam het aantal besmettingen explosief toe... Café's mogen daarom na 9 uur geen alcohol meer schenken en kort daarna moeten ze dicht. In Iowa en Alabama zijn alle uitgaansgelegenheden weer dicht. Van de nieuwe besmettingen in Iowa afgelopen week viel driekwart in de leeftijdsgroep 19 tot 24 jaar. Studenten in Utah riskeren een boete van 500 dollar als ze geen masker dragen. In de VS is het dodental als gevolg van de orkaan Laura opgelopen naar 14. De zware orkaan trok over de zuidelijke staten Louisiana en Texas en richtte veel schade aan. De meeste slachtoffers vielen door koolmonoxidevergiftiging nadat ze binnen's huis een generator hadden aangezet. Nog steeds zitten een half miljoen mensen in Louisiana zonder stroom.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 Minder vlees eten, korter douchen, eerst een trui aantrekken voor je de verwarming aanzet. Dat soort dingen. En Dat zijn allemaal kleine stapjes die toch hopelijk onze wereld een beetje kunnen redden. Fuck so you. <laughs> Ik moet lachen, sorry. Welcome my dear, dear friends. Let the party begin. Yes, verder geldt het de, de radio-pagala. toestel op aanstaan. Straks een stukje geschiedenis. Het is 29 augustus. En wat er nu huishoudt in Amerika is een orkaan Lola. Maar in 2005 was het Katrina. I was wandering in the wilderness. I was lost at sea. I was stuck in the middle of nowhere. Telkens, yes, go beep, beep, be. I felt the sheet, frustrated. And I took them for a ride send isolated. For the worst to shine, but you told me that it didn't matter, it was better. Let us sit. En die Lewis alweer weer van de avond 15 jaar geleden of zo is echt de jaren. Uh de zero's komt u voldaan. En uh, dit was What Can I Say. Het is de zaterdagmorgen fijn. En, uh, we zijn er alweer aan het doen. Hè? Kijk je in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Ja, en ik uh, riep het net al. En, dus nu wordt onder andere Lola is een nieuwe bedreiging van Amerika. Die Pas uh, ongeveer 14 doden zijn gevallen bij deze orkaan. In 2005 was het uh, Katrina. En uh, vooral heel veel uh, in de zuidelijke Amerikaanse staten. Er zijn uiteindelijk 1800 doden uh, gevallen. En en 53 miljard dollar schade. Het was vooral natuurlijk daar in, uh, in, het, in het gebied uh, noord uh, waar, uh, ja dat gebied waar hij overheen zou gaan. Hij had dus zeg maar een doorsnede van, wat was het, 9 kilometer of zo... Ik, de orkaan, het oog. En dat zou midden over Orleans trekken. Later week hij daar een klein beetje vanaf. Maar ze moesten daar toch met z'n allen uh, verplicht uh, evacueren. Niet iedereen wilde dat ook. Uh, uiteindelijk is het wel van het grootste gedeelte gedaan. En het maf is dat gebied waar je overheen zou trekken, zou, een, wat was het ook weer, bijna 11 meter lager liggen dan het zeeniveau. Dus we waren bang dat daar gigantisch veel water in zou gaan stromen als de dijken stuk zouden gaan. En de, de, de blanken, wat, mensen wat met meer geld die wonen op het grotere gedeelte, die zouden minder last hebben. En uiteindelijk is daar toch wel heel veel schade gekomen. Heel veel mensen dakloos en het heeft echt jarenlang geduurd. Voordat uiteindelijk mensen daar terug konden komen. Ook omdat er huizen werden gebouwd. die wat beter waren. Wat meer huur werd gevraagd. Dus konden mensen die huur weer niet ophoesten. Uh, dus nou, uiteindelijk in 2010 uh, was toch iets van 80% van de oorspronkelijke bewoners weer terug op hun plek. En dat is op wel weer goed om te horen. Maar het duurde wel even. Daar ja. in New Orleans. Was het ook niet uh, dat uiteindelijk vet domino het, het, het, het slachtoffer was van deze. Maar geen idee. Katrien, nee, geen idee. 2005. Goed, wat nog meer? Ja, wat er uh, nog meer is. Uh, <coughs> het octrooi van de ritssluiting is uh, aangevraagd. Oké. Okay. Dat was gedaan oh, oh, oh. door Whitcomb Judson. Ja. Yeah. Maar uh, uiteindelijk heeft hij niet degene die er echt uh, van, uh, van geprofiteerd uh, heeft. Nee, hij grappig, was de hè? uitvinder van de krampsluiter voor uh, kleding. Dus de voorloper was de eigenlijk? de voorloper, ja. Yeah. En hij heeft deze gedemonstreerd in 1893 op de Wereldtentoonstelling. Maar ja, helaas, uh, hij is er niet in geslaagd om deze met succes op de markt te brengen. Die uitvinding werd later verbeterd door Gideon Sandbank, Zand een uh, Zweedse Amerikaanse ingenieur. En de, in de, de, de ritsluiting, de naam uh, zipper, werd bedacht door uh, de BF Goodrich Company. Die uh, heeft die, die versie gebruikt van rubberlaarzen voor het Amerikaanse leger. Ja, oké, okay. dat ja, what... ja, is jammer. ja, het uh, is jammer, hij heeft er geen profijt van gedaan. Nee, het is hij... een geniale uitvinding. Hij stierf in 19, uh, 1909 zo, ja. en toen was het nog niet in de praktijk gebracht. Nou nee, goed, wel een voorloper. Wat hij wel verder heeft ontwikkeld is verder... Dit loopt niet helemaal lekker. Kijk, dit loopt lekkerder, denk ik. Ja, alleen aanpassingen aan motoren heeft hij gedaan. Ook rennsystemen heeft hij ontwikkeld. Dus het is niet, hij is niet helemaal, zeg maar, als armoedzaaier uh, overleden. Whitcomb okay. Judson. Verder, ander nieuws is uit het verleden is dat subtropisch zwembad... Tropicana in Rotterdam werd geopend in 1986, nee, 1988. En sluit uiteindelijk in 2010. Bram Peper en uh, Anton uh, Geesink Ge hebben het officieel geopend toen. En op zaterdagavond was het een groot feestje. Zwimparadijs met laser, uh, lasershows en muziek. Bekende bands hebben er opgetreden. En in de jaren 90, toen iedereen dus zeg maar, nog maar een paar jaar open was, was er wekelijks, was er ellende daar. Incidenten, veelal allogtoni jongens. In groepen die dan vrouwen lastig vielen. En uiteindelijk kwam er ook nog inspectie, kwam daar uh, dingen controleren. En er waren gewoon dingen niet op orde. Kregen ze het dwangsom van 80.000 uh, gulden, was dat toen nog. Om dingen te veranderen. Lukte allemaal niet. En uiteindelijk uh, is hij dichtgegaan. Uh, en uiteindelijk hebben ze daar nog wel weer allerlei andere dingen in geprobeerd. Ja, ik zie hier iets ja. van een danceclub tropicana en... Partycentrum met ornament, Maar het is toch wel een indrukwekkend gebouw als je het zo kijkt. Ja, ja, het is ontwikkeld door John Vaham, Fah En die is architect. En, nou, het is een mooi, iets een apart ding. Maar uiteindelijk is de crowdfunding site is er nog opgezet. oesterzwammen zijn er nog gekweekt. Al ja, dat soort dingen. Bijzonder. Ja, bijzonder. bijzonder. Goed, meer? Ja, de, wat had ik nou? Ik had er. Dit is wel heel erg. Ja? Uh, de oprichting in 1949 van het Koningin Willemina Fonds voor kankerbestrijding. Ja. Dus dat is wel heel lang geleden, inderdaad. dat is zeker. Nou, al... het, het gaat als het Het schijnt wel dat ze ook wel weer last hebben van de crisis en zo. Dat er minder opgehaald wordt en zo. Maar uh, nou, gelukkig goed. doen heel veel mensen dat automatisch. Ik, ik doe het, moet ik eerlijk zeggen, ook automatisch. Ja, uh, wat is de 800.000 vastegevers hebben ze? 800.000 ja. vastegevers. En ruim 40% uit nalatenschappen krijgen ze. Je dus, nagaan. Uh... Ja, dat zijn waarschijnlijk ook mensen die dan. Uh, Overlijden aan kanker of zo. Dat, of, of die dan een paar keer genezen zijn. En dat die dan zeggen van nou. Gaat het vooral door met dit soort ja, onderzoek, Ja, dat hè? Nou goed, Er zullen ook nog wel andere onderzoeken nodig zijn... in plaats van ja. kanker natuurlijk. Want ze zullen nu vast griepvirussen onderzocht worden... denk ik, voor de toekomst. Want ja. er zullen er nog wel meer komen, ben ik bang. Verder, het grappige is dat ooit ontstaan door Willamina, die toen, het was een van de gouden jubileum... een regeringsjubileum of zoiets. En toen kreeg ze 2 miljoen gulden. Opgerekend zou dat nu 8 miljoen euro zijn. En toen dacht ze wel... dat geld moet goed besteed worden. En toen heeft ze een kankerfonds opgericht. Nou goed, nog iets anders nieuws is, uh, oud is Onder andere dat uh, de later met gouden kalf bekroonde film Spoorloos gaat in première. Spoorloos. Muziek van Henny Vrienden. Oh, ja. De film is later in Amerika nog een keer overgemaakt. Het ging uh, naar het boek van Het Gouden Ei van Tim Krabbé. Van Ik heb een boek geschreven hier in Nederland. Het wordt uiteindelijk in Amerika wordt uitgebracht. Het gaat over een over een meisje wat spoorloos verdwijnt bij een benzinestation. Ik heb de film toen gezien. En ik dacht ook altijd, als mijn vriendin naar binnen gaat... komt ze dan wel terug. Want dat was in deze film het geval. Ze kwam niet meer terug. Ze dus werd meegenomen door een man. En die man was geobsedeerd door van... wat gebeurt er als ik iemand begraaf onder de grond? En levend? Levend. Oh. En uiteindelijk heeft hij dat dus zeg maar uitgeprobeerd. En die vriendin van hem ging dus dood. Hij was dus zo nog geobsedeerd. Die wilde weten wat er gebeurd was. Kwam uiteindelijk de man tegen... En toen moest hij zich overgeven aan de man om achter te komen... wat is er nou met mijn vriendin gebeurd? Ja, en toen werd hij ook levend begraven. Ja. En toen lag hij in de kist. Maar toen wist hij het wel. Maar ik heb ook het idee, hè? je had in die tijd... Ja? had je ook uh, dat, uh, dat nummer van She Was A Hostage. Van die ene... Uh, uh, ja. Donna, Donna, Donna, Donna Summer. En dat was in die tijd. En dan had je volgens mij ook dat soort beelden erin of zo. Uh, oh, dat is wel best. En ik, daardoor heb ik het heel erg altijd met elkaar uh, vermengd. Ik vond het, grappig, want het is een grappig. Het was een Nederlands-Franse film, was het. Ja. Het een aparte gozer die ook de dater speelde eigenlijk. Goed, tot zover. Ja. Een stukje gezien is dus wat gebeurde door de jaren. heen. Straks meer daar natuurlijk over natuurlijk... He. En dan hebben we de verjaardag nog voor u klaarstaan. Kwart over negen. Wij gaan fluiten door het leven. Wel lekker. dan dat soort berichten in een doodkist. Nou ja, fijn. doe je gaan. Ah! Dat hoor ik, ik hoor wel wat. Ligt het onder de grond of dus zo? Ik weet niet wat het is. Goed, het Toepak leeft fijn dat toen ze op aanstaan, de... het is tijd voor de. Oh, de. Het is tijd voor de bejaardagen, zeker. Hij zou jarig zijn geweest, maar hij is al langer van ons heen gegaan. Hij was toen nog maar 34. Ik heb het over deze man. Yeah, lekker de muziek, Charlie Parker. Geboren in 1920. In 1955, 34-jarige leeftijd. Na heel veel heroïne gebruikt. kwam hij toch ten einde. Had toen al twee zelfmoordpogingen gedaan. Zelfdodingen geprobeerd. Lukte niet. En uiteindelijk toch door Alain is hij van ons heen gegaan. Maar zijn oud saxofonist Amerikaanse componisten ook. Uh, hij, maakte de, uh, hij maakte de overgang van traditionele jazz naar moderne jazz mogelijk. Hij speelde onder andere met Dizzy, Monk en Bud Powell. Weet je, Dizzy Gillespie. En op 7 leeftijd begon hij met spelen. was geen wonderkind. Soms, sommige mensen dachten, ja, hij kon heel goed spelen. Hij speelde gewoon bizar veel. Hij heeft zichzelf er helemaal in vastgebeten. En uh, op, uiteindelijk, op 15 vijftienjarige leeftijd besloot hij zich helemaal te wijden aan de jazz. En er gebeurden toen in het jaar twee dingen. Hij deed een jam-sessie met Joe Jones. Hij werd toen van het podium afgestuurd. Joe Jones zegt... What the fuck man? Je kan helemaal niet goed spelen. Zout toch een kleren op man. Dat was zo'n deuk in zijn ego. Ik dacht hij ervan... Ik ga nog fanatieker spelen. Nog heftiger. Hij begon toen ook met heroïnegebruik En uiteindelijk... Uh, nou ja, dat waren allemaal punten. Waardoor hij... Uh, ja, echt helemaal in de jazz verdween. Een paar keer opgenomen geweest ook. Uiteindelijk werd zijn, zijn dealer opge, opgesloten. Kon hij geen... Heroïne mee krijgen, want daar was jij aan slag. En uiteindelijk kwam je in een, een, een gigantische dip terecht. En Birdland, dat café, is naar hem vernoemd. Oké. Okay. Dus dat, okay. goed. dat ging dus even op Charlie Parker. Oké. Okay. Nog één keer jazz? Oké, okay, dan geef ik jazz. Yes. Oh, okay. Oké, okay, vertel. Dit is vandaag ook jaar, is uh, Ingrid Bergman. Zij is helaas al overleden aan kanker in 1982. Ja. Yep. Maar uh, zij is uh, degene die uh, in die uh, welbekende film Casablanca speelde met Humphrey Bogart. En haar dochter is Isabella die is ook al heel bekend. Dat is wel een mooie dame. Is het. Ja, dat was een heel gedoe toen, toen zij ging samenwerken met Rossellini, En ja. dat heeft bijna haar kop gekost qua actrice. Omdat ja, het was een schandaal gewoon. In die tijd. In die tijd ook gewoon. echt de jaren zestig was dat. Uh, uiteindelijk uh, heb ik nog even naar de eerste film zitten kijken van uh, Ingrid Bergman. Niet heel erg lang volgehouden, maar even een fragmentje ervan. Kom maar hè? Ik ben al wacht. Dank. Oh, moest ik klaar Ja, en ze komt uit Zweden vandaan. Mag je denken wat vertaald dat is? Dit is namelijk Zweeds. De eerste films heeft ze in Zweden gemaakt. Dat waren iets van drie films, geloof ik. Toen ging ze naar Duitsland. Daar heeft ze ook een aantal films gemaakt en uiteindelijk naar de VS. Ja, en daar werd ze groot met Robert Rossellini. Toen ze daar ook een affaire mee kreeg. Haar laatste film was in 1982. dus ook het jaar dat ze overleed. Toen was ze nog maar 67 eigenlijk. Ja. Niet echt heel erg oud. Ja, en haar dochter is van 1952. Was echt een groot model. Maar je ziet nu inderdaad... Ja, die, die, die wordt natuurlijk nu uh, 68. jaar. dat is niet meer wat ze geweest is natuurlijk. Maar het was een beeldschone dame. Ja, die ja. dochter. Ja, zeker. Precies. Maar, uh, maar uh, ja, ze is nu gewoon uh, op leeftijd. Ik het dus, Goed. Degene die vandaag ook jarig zijn geweest en die heeft een uh, iets dus grotere leven gehad. Is natuurlijk een langer leven gehad. Is dit. Is deze man. Ramse Shafi. Overleed in 2009. Hij was toen 76. Echt, die dramatiek in zijn stem. Ik vond het vroeger wel mooi. Nu heb ik het wat meer achter me gelaten. Maar het, was, het heeft wel iets, hoor. Dit met Lisbeth Liszt ook. Dit heb ik echt zo vaak gedraaid op feestjes. Dat mensen denken van... Hou eens op die herrie. Wat is dit. Maar die overtuiging, die over, overgave in muziek van hem, dat kan ik wel waarderen. En, nou, uh... raar, het mooiste nummer vind ik ook nog van hem, dat hij die samen die met List van het gras zal altijd groener zijn aan de andere kant van de heuvel. Ja, ja die dat is ik, mooi. En het leuke is dat ik dat laatste zag dat liest dat lied gezongen heeft met Whitney Houston, samen. Ja? Echt waar? Ja, hoe bijzonder. De song Whitney zong de, de, de ene partij, maar dan in het Amerikaans Engels. En yeah? zij zongen het dan in het Nederlands. En het was toch ja, dat is een, combi een gegeven combinatie. Het was elkaar gezongen en het was echt een heel mooi nummer. Ja, echt... Nou goed, in 1955 debuteerde hij bij het Nederlands uh, Comedy. En uiteindelijk is hij ook nog met zijn partner, Joop Admiraal, is hij na, zijn ze naar Rome geweest om daar uh, als acteur aan de gang te gaan. Dat lukte niet helemaal uiteindelijk. Nou goed, het grappige wel is: een stukje tekst wat ik nu van toepassing vind van Ramses Schaffi is dit. Vraag niet elke dag van je kracht bestaan. Hoe hebben mijn pa en mijn grootpa gedaan? Hoe doet hem mijn neef en hoe doet hem mijn vriend? En wie weet hoe of dat nou mijn buurman weer wint En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mensen leven. Eigenlijk kan dit niet meer. Mens durft te leven. We moeten nu echt alles op slot zetten, dus deze tekst kan eigenlijk niet. Maar het spreekt me wel heel erg aan, gewoon, weet je wel. Vraag me niet af wat je korte bestaan. Goed, Ramsesjapje dus. Uh, wie nog meerjarig is? Richard Edinburgh. En denk je, hè? Huh? Hoe oh, die nu met die mooie stem? N uh, nee, dat is David Edinburgh, maar dus... dat is de broer. Ja, dacht hij ik Hij is ook de al. oudere broer. Ja. Hij, ik moet zeggen, hij lijkt enorm op Fred Paap, als je hem zo ziet. <laughs> Die, uh, ja, je hebt gelijk. Uh, ja. Ja. Maar uh, hij uh, begon wel als acteur in, uh, in de films en zo. Maar hij is naderhand zelf filmregisseur uh, geworden en filmproducent. En hij is ook nog in de Labour Party geweest. Oh, dus, ook, uh, ook al politiek actief uh, geweest. Ja, League of Gentlemen heeft hij ingespeeld. En uh, ja, toch wel uh, behoorlijk als film. Elizabeth heeft hij nog ingespeeld. Hm. Of, of, of het he nee, wacht. Ja, ja, hij was die Dr. John Hammond in Jurassic Park. Ja. Zie, ik denk, waar ken ik hem nou van? Met die stok Ja. waar dat bloed in zat van de dinosaurus. Ja. Zoiets was dat geloof ik. Ja, ja, ik weet het. Ken je klassiekers? Er zat een mug in die, die bloed opgezogen had bij een dinosaurus. Ja. en dat en die, was mug, de... die zat dan net in, dat, uh, in het barn. In het barnsteen. Of ja. Nou, nou, nou, ja, Bar ja. Missing Link voor een dinosaurus ja. tot leven te brengen. Zijn ze daar nog mee bezig? Dus Geen idee. Viel. Mr. John Hammond. Ja. Goed, vandaag wordt hij 76. Uh, nou, ook 76. Het magische leeftijd. Uh, uh, uh, ik heb het over Frans Bromet. Frans Bromet. Ja, hij heeft zo'n hele droge stem. Hij is Nederlandse televisiemaker. Hij is pas alleen nog met uh, Raoul Heertje. Is hij naar Israël gegaan. En hebben ze kritische vragen gesteld aan Palestijnen. Maar ook aan Joden. Ja, wie zijn nu erg? Zijn het de Palestijnen of zijn die Joden? Nou, die Joden ja, die maken het ook niet echt helemaal het leven leuk voor de, voor de Palestijnen. Maar goed, uh, deze man, uh, deze Frans Bromet... had altijd een kritische manier van vragen te stellen. En... Een van die fragmentjes vond ik wel leuk uit de jaren 90 en 1998 over de mobiele telefoon. Niet nodig. Nee. Man. Het lijkt me helemaal niet leuk om elk, altijd bereikbaar te zijn. Ik ben student en uh, ik heb een antwoordapparaat en dat is prima. Ik zie het niet zo zitten zo'n mobiele telefoon. <laughs> ja. We hebben jaren zo gedaan en ik vind het wel goed zo. Ja, eigenlijk wel ja. eigenlijk je een hoog voor hoognodige problemen denk ik. Maar ik hoef niet continu zo'n piepding op een terrasje te hebben en zo. Als mensen mij bereiken willen, dan kunnen ze dat met een brief doen en uh, is het dringend dan ben ik telefonisch thuis te bereiken. Kijk, dat is mooi. Als je mij wil hebben, dan moet je sturen gewoon een brief. 1998, ja. hè? Hoe lang is dat geleden, joh? Ja, dat is helemaal niet lang Helemaal niet lang. Nou ja, wel 22 jaar geleden. Maar we kunnen er niet meer zonder. Want het, is, het is echt een hele nare verslaving geworden, eigenlijk. Het is zo grappig. Die, die dingen die hij filmde, waren gewoon een alledaagse dingen. En dan vroeg ik gauw, nou, maar waarom vind je dat dan? Oh, en is dat zo? Ik vind het wel een inspiratie, want deze hele Frans Bromet... hebben we vandaag 76. Goed, nog meer. Nee, of we hebben het wel gehad een beetje. Oh ja, ik wil één iemand nog noemen, eigenlijk. Tara Sint Pharma is vandaag jarig. Eh, uh, hoe oud wordt het? Ja, ze is van 48. Ze voor 72. Uh, uiteindelijk is ze politiek actief geweest. Natuurlijk voor de CPN. In uh, Amsterdam is ze actief geweest. In de gemeenteraad. Uh, links akkoord heeft ze nog. in tot 94. Uiteindelijk heeft ze ook nog meegewerkt aan de enquête. De parlementaire enquête voor de bijlmer Ik weet het of vliegtuigramp. Daar heeft ze goed voor ingezet. Uiteindelijk uh, is ze geld aan het inzamelen geweest. Voor allochtonen allochtone vrouwen. Daar waren wat kanttekeningen plaats. Heeft dat geld naar hun eigen zak gestoken? Dat is een beetje onduidelijk allemaal. Uiteindelijk zei ze dat ze ongeneeslijk ziek was. En daarna kwam ze flink in het nieuws. En toen stopte ze met de politieke carrière. Uiteindelijk is daar onderzoek naar gepleegd. Toen bleek dat ze helemaal niet ongeneeslijk ziek was. Oh, dat was eigenlijk... Is dat een scam. Een scam. Het was iets in haar hoofd. Het was een of andere... Ja, hoe noem je dat? Um, uh, Postneutrale depressie. Weet ik veel allemaal wat ze had. Boksel heeft haar bel Boksel uh, haar bel. In ere hersteld. Door te zeggen. Zij heeft wel heel veel betekend. voor de allochtone vrouw. Daarvoor is het uiteindelijk een prijs in het leven geroepen. Dat heette de Pharma-prijs. En dat komt ook, wordt uitgereikt aan mensen. die zich inzetten voor de. voor de allochtone vrouw. Oké. Okay. Dus, nou, mooi. Deze sint pharma vandaag dus, wordt vandaag 72? Genoeg! Ja, ik denk het wel. Ja, Echt, een Goh, bijna nieuws. Jazeker. Zeker. Vind ik ook. Zeker. Maar hm. maken even wat foto's.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 Het, het, het momenteel is het echt belangrijk. We zaten net nog even de muziek te luisteren van Ramzi natuurlijk. Met dit verhaal. Het is allemaal wel leuk, wordt Het dramaverhaal van je eigen leven en zo zo geweest. Praat over je eigen ellen. Het gaat om het wijgevoel. Het gaat om de groepscohesie en het drama van je eigen vrouw. heb ik helemaal geen tijd voor me tegenwoordig. Nee, we moeten om ons denken. Daar gaat het om. Goed, we zitten in de Zandvoortse berichten alweer. Ja, ja voordat je weet, is het alweer het einde van dit radioprogramma. Ja. Nou, we kijken even naar de Zandvoortse berichten. Onder andere schijnt, er is een lijnenspel op de straten van het centrum met de looprichting aangegeven. Dat is heel belangrijk. We weten hoeveel lopen. En er wordt in het begin van de straat ook aangegeven wanneer weer een groep uh, mensen de straat Inlopen. En je kan van tevoren aangeven wanneer je welke winkel wilt bezoeken. En dan moet je ook even aangeven of je echt heel veel boodschapjes wilt doen in de winkel. En dan wacht de groepen buiten op jou om weer... Op gepaste afstand in de groep plaats te nemen. En dan zo lopen we dan met groepjes door de straat heen. Dat is een nieuw idee om het centrum te betreden. Jij wist Want dat op, nog niet? Op deze manier heb je helemaal geen zin om te winkelen. Ja, maar het is allemaal voor de veiligheid. Ja, oké. Okay. Ja, dus, ja, maar het is slecht is, uh, voor de economie. Slecht voor de. Dan gaat het allemaal Want niet ik kijk naar een winkel, is het rustig? Nou, dan wil ik gewoon naar binnen. Dan wil ik helemaal geen afspraken maken. Het gaat er helemaal niet hè? om. Het gaat nu om dat we met z'n allen gewoon om elkaar denken. En de economie is wel allemaal heel leuk, maar daar hebben we, geld voor, daar hebben we geldbomen voor. En dat je dan verplicht Goed. wordt om in een winkel wat te kopen? Ja, toch, of dat ik ja, Je moet van tevoren aangeven. Je, ga eens een groep. Van tevoren geef je aan waar de stop zijn. En dan stap je naar binnen. Goed, maakt dat niet uit. Helemaal niet belangrijk. iets anders? Ja, deze week zijn de eerste Kennemerhart mondkapjes uitgedeeld. In woonzorglocatie. De AG Bondaan, Bodaan. Dat is een van de tien zorg, woonzorglocaties van Kennemerhart. En uh, ja, als maatschappelijke organisatie willen zij dus gewoon. Uh, dat iedereen zich prettig en veilig voelt in elke situatie. En met deze mondkapjes faciliteren zij deze behoefte. Nou, ik vind het heel, heel goed streven. Ja, ja pinautomaten bezweken door de hitte afgelopen uh, week. Uh, bij het Raadhuisplein stonden twee pinautomaten en ze schakelen zichzelf zomaar uit. Ze, ze hadden verhoging, het is een uniek probleem, dat is nooit eerder uh, gebeurd. Eén hebben ze snel weer opgestart, ze hebben de, de, de, ze hebben de automaten onderzocht. De ene had verhoging, geen raar kuchje, dus dat viel mee. Er wordt een test overwogen en loop met de, uh, om de automaat heen en negeer hem gewoon. Dat is, dat is een beetje het advies wat ze vertellen over deze... Uh, deze pinautomaten. Okay. Raad Hisplein. Dat je dat weet. Ja, nou ja. hartstikke fijn. Ja, uh, de kast van de Duinrooschool... Uh, daar hebben we het dus over een kast uh, waar je dus groente, uh, groen in kunt verbouwen. En uh, daarin kregen de leerlingen allerlei lessen. Die is van de week gestolen. En de, de school zat met de handen in het haar. In eerste instantie leek erop dat de storm vat had gekregen op de kast. Maar een dag later werd echt duidelijk wat gestolen was. En het is vernield, uiteindelijk teruggevonden op het terrein van Centerpark. Er was niets meer mee te beginnen. En nu heeft de directie van Centerpark... de buren van de Duiroschool, zijn zij... die vond ja. dat zo jammer. En die heeft dus spontaan een nieuwe kast gedoneerd. En uh, het blijkt dus helemaal waar te zijn... een goede buur is beter dan een verre vriend. En uh, de directrice Marga Bol... Die, uh, heeft het op haar Facebookpagina geschreven. Dus uh, eindgoed al goed. Alhoewel, de, ik hoop we hopen dat de zal. Uh, uh, de, de dief ...zich ook goed schuldig gaat voelen. Dat lijkt me wel. May he burn in hell. Maar zei ik weer? Een goede buur is beter dan een verre vriend? Ja, zeker beter. Ik weet niet of dat nog opgaat. Een verre vriend is toch veiliger, lijkt me. Goed, de ijsbaan Zandvoort uh, is van de kalender afgeschrapt. De 11e edities, ze hadden van de gemeente wel al ruimte gekregen om ze door te laten gaan... ...maar ze hebben nog eens gekeken naar het afgelopen jaar... ...wat er eigenlijk allemaal gebeurd is bij die ijsbaan. Er zijn toch te veel ongelukken gebeurd. De valpartijen waren niet van de lucht... En dan ook nog die virus erbij. Het is niet veilig om die hele ijsbaan op te zetten. Dus uh, nou, ze stoppen ermee. Ze gaan het niet doen dit jaar. En volgend jaar is het maar afwachten. Uh, dan pakken ze de cijfers er weer bij. Want er waren toch een paar mensen... Met een, was er was iemand met een gebroken arm, geloof ik. Oh? Ja, er waren was een paar ongelukken daar. Als je dan kijkt naar het aantal bezoekers en slachtoffers... is dat te vergelijken met eigenlijk de coronavirus. eigenlijk. Dus de, flit, uh, de fluitketel curling gaat niet door. De disco gaat niet door. En het is ook niet gepast om daar gezellig met z'n allen daars te staan. Dansen natuurlijk, dat is niet in deze tijd iets van toepassing. Nee. Dus, helaas. Het circuit heeft een nieuwe naam gekregen. Het heet CM.com. En uh, ik, ik, ik had het al gedeeld, we mogen er wat van vinden, van deze nieuwe naam. Want het is vrij onbegreepelijk en niet catchy. En het betekende volgens mij iets van... Uh, uh, ja, ik ben het alweer kwijt. Zo, zo, zo is het niet blijven hangen. Nee. En het was uh, iets van met uh, computer. Uh, pup. Ik heb het opgezocht. Ja? Yeah? En uh, zo zie je hoe snel dat dus weg is. Dus cm.com circuit Zandvoort wordt dat nu. Hé? Huh? Ja. Cn? CM.com. Dat is een of andere bedrijf. Oh ja. En uh, is die, die is een groot... Uh, C-N.com. Ja. Okay. Het nee, dat is het passend. Nou, verder ja. hebben ze een grote aan, uh, aankondiging gedaan. Grote mededeling aan alle inwoners van Zandvoort en omgeving... 4, 5 en 6 september... Historisch Grand Prix. En, uh, onder het nom van de UBO-dagen. Er is een of andere wet... een of andere schikking in 2011 afgekondigd... dat ze dus uiteindelijk... Zeg maar, meer, uh, meer geluid mogen produceren. En uh, tot. Nou ja. Dan weet je wat? in ieder geval deze 4, 5 en 6 september... komt er meer geluid vanaf het circuitpark. Ja. Nou, uh, verder, als ik nog één ding... Naar, wat ik vind heel mooi... Er is een internetsite opgezet, een Facebookpagina... voor jonge mensen die huizen zoeken. Oh, ik heb ook ingeschreven, dat mag zeker niet dan. Uh, wat? Uh, nee, het is vooral voor jonge mensen. De wie dus was we ook was ook Wie was dat ook weer? Ik vond het heel mooi. Een Facebookpagina is opgezet. Dat heeft namelijk Romy uh, Koning opgezet, maandag... En ze heeft binnen 24 uur had ze al heel veel reacties. 270 reacties had ze al. En ze huurt zelf nu met haar vriend een particuliere woning. Wel een beetje duur. En voor die prijs dat ze voor het huur betaalt, kan ze ook eigenlijk een hypotheek afsluiten. Alleen omdat ze jong zijn, krijgen ze die hypotheek natuurlijk nog niet. En er zijn ook wat projecten in stand voor die stil zijn komen te liggen. En onder andere Watertorenplein, Duinwachter, Nieuw Noord. En daar heb je natuurlijk een verdeling van 30% sociale woning, 40% voor midden- en 30% voor het hogere. Eigenlijk moet daar een beetje aan getrokken worden. 30 is wel een beetje weinig voor sociale woning. Dus het komt op de agenten, agenda, en er wordt over gepraat binnenkort. Ik vind het mooi hè. 20-jarige Romy heeft dat gewoon. Die ja, alleen... maakt mensen Speker. wakker gewoon. Goed, tot zover, dus tot zover de zandwoordsberichten. Had antwoords... jij een uh, Jolande uitgezocht? Ja, want er uh, was iemand jarig, en dat was ja? Liam Payne. En die is uh, eigenlijk is die dus, uh, als van One Direction Hij was er zelf begonnen. En het uh, grappige is nu zo, ik zie dus een lied. En wij gingen even voorluisteren. Ik denk, ik hoor Ed Sheeran erin. En inderdaad, dit is een van degenen die het nummer geschreven hebt. En dat nummer, dat heet ja? Strip That Down. En het is een official video featuring Quavo. Dus uh, nou, laten we eens kijken of het. Uh... Strip That Down? Zo heet dat, ja. ja er is, is toch is een schaafgeglede dame erbij. Ik vind ja, het ja, vindt, ja, op het randje ja. of je niet misbruik wordt gemaakt van het uh, vrouwelijk schoon. Maar, maar Ik hoorde gewoon helemaal niks. Uh... Jolandes Keuze: met een plaat waar je echt niet op zit te wachten. Nou, ik ben benieuwd. Hancho! Ja, ja.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 Mm-hmm.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 Yeah yeah yeah yeah, strip back down, girl. when you hit the ground. Yeah yeah yeah girl. yeah, strip back down, girl. Yeah. Love when you hit the ground. Playful. Yeah, yeah, yeah, yeah. oh, oh. She gon' strip it down for a thug, yeah. Strip it down. Word around tell she got the buzz, yo. Yeah. Five shots in, she in love now. I promise when we pull up, shut the club down. I took her from a man, don't nobody know.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 Time for us, for we the people. Yeah yeah. Yeah yeah yeah. Oh. yeah, yeah. yeah, yeah, yeah, yeah. Strip that down girl. to me. Dit kan het ook eigenlijk helemaal gewoon niet meer. Hè? Dit is om te vragen of een vrouw zich uitkleedt op hem. Maar ik vind het ongelooflijk Dit nummer Dit is dus 2,8 miljoen keer geliked. Ja? Yeah? En dat ik denk van. En hij is 330 miljoen keer weergegeven. Ja? Yeah? En ik ken hem nog niet, o, o, de één, maar daarnaast, u hoort zo duidelijk Ed Sheeran. Ja, echt, echt zo dus, heerlijk. Het is dus, uh, dus precies dat nummer van Ed Sheeran, maar dan net een ander uh, gast die dat zingt. Ja, goed. Het, ja. Ik geloof ik, het, ik, ik vind het zelfs een aardig plaatje. Ja, ja echt zeker. Geef verkeerd keer plaatje, plaatje, ja. plaatje toch. Goed, we gaan nog even bij steenman staan eigenlijk. Eigenlijk vandaag zou die ook jarig zijn geweest. We zijn natuurlijk ook helemaal, helemaal vergeten, gewoon, dat deze man. Oh, are you all right? Kijk, even. De ware aard van Michael Jackson komt hier tevoorschijn. Oh we dachten dat het ook allemaal fake was wat hij toen speelde in die trailer video. Maar dit is echt Michael Jackson weet je wel. En toen zong hij later dit nog een keer. Ja toen wisten we het helemaal natuurlijk eigenlijk. Ja en uiteindelijk wisten we het wel. Ja precies. Dat duurde wel even voor dat dus we accepteren dat deze Michael Jackson eigenlijk tot op de boom bad was. B -b bad, de boom. Maar goed, daar zijn nog steeds de meningen over verdeeld. Hij zou eigenlijk 62 zijn geworden. Vandaag. Ja, vandaag. Pas. Nog niet eens. Hij was toen 50 jaar toen hij van ons heen ging. En daar was een hoop over te doen. Een hoop aparte filmpjes ook te zien, videoclipjes, dat hij toen nog leeft En dat hij uit de ziekenauto stapt. En dat ook Jezus uit die, video's, uit die uh, dingen stapt. En uh, alle bekende sterren die dood waren, kwamen uit die, uit die ziekenauto vandaan. hij nee, zond er gek uit. Het was 2009 toen hij overleed. Michael Jackson. Goed, nog even stil bij te staan. Goed, we kijken nog even de wereld in wat er allemaal gebeurd is. Kwart voor tien. Alweer? Ja. Naga. Ja, er is een heel oud echtpaar. Dat is wel grappig. Dat is het oudste echtpaar ter wereld. Dat is Julio Cesar Moratapia Tapia en Valdramina Maclovia Cuenteras Reyes. Zo, is wat een naam, mooi. Hij is 110 en zij is 104. En uh, ze komen uit Ecuador. Dus daar had ik het niet verwacht, want Ecuador is toch ook wel relatief van arm land. Maar bij elkaar opgeteld zijn ze 214. Dus goed voor een vermelding in het Guinness Book of Records... En ze zijn dus gewoon al 79 jaar gelukkig getrouwd. 79 jaar? Ja, dat is heel lang. Wat is het oudste getrouwde paard ter nou, wereld? Ben ik wel nieuwsgierig. Nou, zij even... nou, nou ja, ze zijn misschien al wel 80 jaar geleden. Ze staan in het kindersboek of rekt het nu. Ja, okay. Dus ik denk dat zij dat gewoon zijn. Okay. Maar ze zeggen ook... Goeien, zo, wat heb je ze net. Goeien, goeien, maar even. Nou, hou ja. je mond er even. Maar ja, ze houden het naar eigen zeggen zo lang vol... door huh? wederzijds respect en liefde. En zijn mooie gedichten zorgden ervoor dat Waldramina... wat een naam, hè... verliefd werd op haar Julio César. En hij, uh, hij viel vooral voor haar schoonheid en sociale karakter. In combinatie met een sterke geest. Ze hebben vijf kinderen, elf kleinkinderen. 21, achter kleinkinderen. Ja. Oh. Jezus. Maar ja, het geheim zegt hij zelf. Uh, dat ligt is dus, uh, uh, in liefde, goed onderwijs, eerlijk werk. En hanteer fatsoenlijke normen en waarden. Dat is de sleutel naar een gezond en lang bestaan. Jezus, saai Wat leven een wijsheid, moet dat geweest zijn ja, ze. Zo oh, so saai. Saai dit? Nou ja, ze hielden van oh. dansen ook, hè? Oh. Oké, okay. uh, ja. oh, dat schept wel weer een andere lichtbezaak natuurlijk. Ja. ja, dan kan je wel met meerdere mensen ook dansen. En mooie dansen. gedichten en zo. Jeetje man, en ze eten heel veel vis waarschijnlijk. Ecuador nou, ik, is niet zo'n visland volgens mij? Nee, is het geen blue zone waar ze in leven? Weet ik wel? En niet. altijd in, beleven, in beweging blijven, hè? Maar het is, ik vind het wel een bijzonder, een bijzonder bericht. Jezus, Dickert. bijna tachtig jaar samen getrouwd. Ja, ik vind ha. het een, een bijzonder geval, zeg maar. Zeker goed. weten. Goed, goed. Ja, even lekker lekkere muziek dames en heren. Oh ja, ik zou de nieuwe single namelijk even van de Manic... Niet van de Manic Street Beach, maar van de Smashing Pumpkins. Ze hebben een nieuw werk uit. Ja, yeah, en dat hoor je hier. Simpelweg Cry. dit zijn ze weer de Smashing Pumpkins. Heel wat hitjes gehad in het verleden. Cry, een nieuw album komt er binnenkort aan. En je zou denken: waar moet, moet ik ze van kennen? Klinkt bekend, dat ze hebben ooit een hit gehad met dit. Tonight. Het scherpe stemgeluid. Ja, met zijn mooie orkest. Violen erachter, doet het altijd heel goed. Goed, uh, ja, zover even een stukje geschiedenis op de pumpkins. En, en nou goed, je hoorde het al gisteren, ook al. Uh, bij, wat was bij? Op één of zoiets. De man van de miljarden schoof aan. Die hebben natuurlijk gepraat over het steunpakket wat ze gaan aanbieden. En dat was negen maanden lang. Gaan ze nog, wat was het, 6 miljard? Weet ik hoeveel meer? Gaan ze pompen in bedrijven. En uh, dan gaan ze wel even kijken of die bedrijven toevallig niet nog 46.000 euro op de bank hebben staan. En dan is de steun wat minder. En dan zou je denken, leuk, je hebt een paar centjes Nou, haal het er snel vanaf, zou ik zeggen. Probeer deze week binnen een paar stappen al dat geld eraf te halen. Anders krijg je geen steun. Oh, ja. Ja, want ja, ja, ik wil ja, denken, ja. je kan je broek zelf opbouwen. Want we moet, er moet een, een transformatie komen. Sommige bedrijven, sommige banen zullen weggaan. En er komen anderen voor in de plaats. En uh, ja, ik, ik, ik hou me hard vast hoor. Wij hebben op het werk ook, ook te maken met het feit dat alle cliënten weer terug moeten komen op de groep. En dan moeten we maar nou, even kijken hoe we dat gaan doen met die anderhalve meter. We moeten allemaal wel volgens de RvM richt, richt, richtlijnen. Je denkt, ja anderhalve meter dat is heel veel. En dan twaalf cliënten op een groep. Hoe gaan we dat in godsnaam doen? Nou, ik las vandaag een stuk in de krant. We gaan allemaal dat vond, met een touwtje op een middel van anderhalve meter. En gewoon op lopen. één plek blijven. En uh, vastbinden op een plek. En dan krijgen ze af en toe een klusje. En anders moeten ze maar even kleuren, dachten we zelf. gewoon. Maar kleuren. goed, Kleuren. Gewoon kleuren. Ja. Ik, mijn kleur Het is gewoon klaar als ze dan maar blijven zitten op een andere meter. En verder, ja, of ze onder lijden, weet ik eigenlijk niet. Moet ik eens vragen. Goed, in de Hengelo, je leerlingen van de ROK Twente hebben een idee bedacht om in ieder geval die leerlingen wel naar school te krijgen. Want heel veel leerlingen krijgen op afstand natuurlijk les via zo'n beeldscherm. Hoe moet ik dan timmeren? Nou, dan heb je ze een hamer en dan sla je gewoon maar even op de tafel. Zo timmer je dan. Zagen maar even iets af in huis? Ja, dat leert natuurlijk niet. Zij hebben een tent bij, het, bij de school geplaatst, en die tent is aan de zijkant gewoon open. Hoe dat straks in de winden gaat, dat weten ze niet helemaal. Maar ze kunnen gewoon in de open lucht kunnen ze natuurlijk zeg maar les krijgen. Oh, perfect. En op afstand, tent is heel groot, werkbank, grote afstand. En buiten, iedereen wil hem nog niet aan, maar buiten kan je het bijna niet krijgen. Er zijn geen cijfers over. Dus dat, dat hangen ze nu aan. Die theorie van uh, Maurice Lont vind ik heel knap. En ze hebben nu zeg maar, veel meer ruimte om lessen te geven. Ik, ik hou dit wel in gedachten. Ja, zeker. Om een tent voor mijn bakkerij te plaatsen. Oh, dat kan ook. Ja, en dan weet je wat het is. Ja? De mensen ruiken dan al die luchten. En die gaan allemaal kopen ze taart kopen. Zeker. Het is een win-win situatie. Oh, een win-win situatie. Wat ook Zeker. een win-win situatie is, vind ik persoonlijk... Dat er, dat er met ingang van 1 september... een goedkoop treinkaartje voor jongeren ingaat. Kan, dan kan je dan de hele dag onbeperkt... buiten de spits in het weekend... kan je reizen voor 750 als jongeren, Tussen de 12 en 18 jaar. Wat een goed idee. Ik denk wel te veel meer kinderen weg gaan lopen. Maar ja? <laughs> ja. En als er ze dan zeg maar dat het voor ouderen het duurder wordt... maar die blijven dan weg... Ja, nou, Die ik, gaan dood. ik heb mijn uh, dalurenabonnement opgezegd. Want ik kon s'avonds, dat was het ouder nog, ja. dan uh, hoefde ik s'avonds met de spits geen rekening te houden. Maar dat, dat, dat is weg, en daarvoor had ik hem altijd aangehouden. En ik heb zo van nou, dal, weet je, ik uh, vind het goed dat is ja. hoe ik hem heb opgezet. En uh, als het dan nodig is, kan ik altijd nog een keer een kaart kopen. En mijn vriend heeft zo'n kaart, dus we kunnen samen sowieso een dus standkorting. Okay. En ik vind het goed. Maar, ja, maar dit vind ik een hele goede zaak. Nou goed, jij gaat vandaag een elektrisch fiets kopen, dus je gaat ook? de ja. trein uit. Dus dan heb je de kaartje natuurlijk allemaal niet nodig. Nee. En de jongeren kunnen meer in die trein, die kunnen de wereld weer gaan ontdekken. Ja, dat idee yes. van uh, uh, Tour wat je had, hè. Dus ze kunnen gewoon een uh, zaterdag gaan, ze gewoon uh, zaterdag en zondag alvast om te beginnen. Nou ja. ja, die maandag zien ze dan wel weer. Ja, zeker. Blijf gewoon een week ergens dan gaan ze weer terug. Jazeker. Ach, zo leuk. Jawel. Dekker de wereld. Uh, ja, één uh, van de laatste platen voor tien uur. Na tien uur straks de Het Nederlandse lied Mieters, dat is lang geleden. Wat leuk om daarna te luisteren. Maar eerst dit... Waar je verwacht in de zaterdagmorgen, ja, nee, ja, sorry, ja, ja schattig, 45 babies, 3 a.m. En uh, we kijken nog even. Oh ja, gisteren heb ik even televisie te kijken en ik ben een beetje verslaafd aan Louis True. Het is allemaal herhaling, ik weet het, maar toch vond ik het gisteren wel weer geil om naar te kijken, want namelijk, hij gaat dan behind bars, hij gaat echt zware criminelen bezoeken. Eh, die echt met, echt, eh, soms helemaal alleen opgesloten zitten. En dan worden ze gelucht in zo'n buitenkooi. In de rattenkooi noemen ze het ook wel eens. En uiteindelijk krijgen ze soms ook nog wel les in van hoe moet je denken. Hoe moet je terug naar maatschappij in kunnen. Het zijn van die drill-oefeningen uh, uh, ja, die ze moeten doen. Een van die drill-oefeningen vond ik wel mooi. Mo moet je even luisteren. Hey, Oké, so if you think about it, waar de mind goes, the man follows. Stay that with me. Waar de mind, mind goes, the man volgt. Think about that. When the mind goes, the man follows. Ik vond het echt grappig. Maar het ja. Is, ja, dus waar je aan denkt, ga je naartoe. Dus denk daar niet aan. Denk aan iets anders. Ja, maar dat is dat toch ook? Ja. We zeggen net, dat is het bekende. van de, Denk niet aan een rode olefant of aan ja. een roze. Ja, oké. Okay. Dus, dus, dus uh... eigenlijk in de ochtend moeten wij een paar stukken tekst bij ons bed hebben hangen. Daar kijken we naar om de goede weg te bewandelen in de wereld. En al die vrije gedachten is, is klaar. Is klaar. Is klaar. Is helemaal niet meer nodig. Gaan we dat dat gaan vrije, op. die vrije geest is helemaal niet nodig. We moeten ons echt. Uh conditioneren op het goede. Dan komt het allemaal wel mooi. Maar goed, grappig. Wel, gisteren was er aflevering... kwam hier dus een... een, een ja, wat was dat? Een homoman tegen in een gevangenis. zware, Echt een zware gevangenis, hoor. Niet makkelijk. St. Quinn, geloof ik. Volgens mij heeft uh, ooit dingen... daar een, een, een, een muziek opgenomen, weet je ook alweer? Johnny Cash. En, en die man had zich opgemaakt als vrouw. Dan werd hij toch weer anders... Uh, behandeld dan als hij gewoon, zeg maar... Als, als homo door de gevangenis heen liep. Had ook een vriend in de gevangenis... Hij was zelf van Joodse afkomst. En die ex, of die vriend van, van hem, die was ex-neonazi. Ex had dus eigenlijk hekel aan Joden. Maar hij was ook tegen homo's. Maar had nu wel een vriend die van ja. Joodse afkomst was. Ik ja, vond het een heel grappig een stukje. stukje stuk, ja. grappig stukje televisie. Ja. En hij was ook heel lacherig onder, had heel veel tatoeages onder, zijn, ke onder zijn keel ja, Net dat hij een kraag had. Dat stond iets van. Uh... Bed, boys, denk ik. ik denk, in ieder geval bad, En Aan de andere kant zal wel Bed boys geslaan ja, En die gingen zo leuk met elkaar om. Ja, ja. Ik vond het echt grappig. Heel lief gewoon. Heel lief. Ik vond het ja. heel apart. In de gevangenis. Een neonazi ook, met een allemaal. Ik had toch graag horen hoe lang je nog zitten. Eigenlijk. Joodse man. Ja. Heel bijzonder. Goed. Ja, zeker. Kijk het nog eens een keer als je het niet gemist hebt. Ik, ik zie hier een leuk berichtje over een jongen. Die heet Mike. Ja? Die komt uit Berghoff Zoon. Mike Voorbraak. Die reist al meer dan een jaar zonder ook maar een cent uit te geven. Afhankelijk van de mensen die hij tegenkomt. En uh, hij heeft geen plan. Hij ging gewoon weg naar een spontaan naar een vriend in Spanje. Begon een bedrijfje, een tijdje gewerkt. En toen had hij zo van, ik ga naar India lopen, zonder geld. Zo. En we dachten, fuck it, we gaan gewoon. Ja, nou, ze zijn gewoon begonnen. Ze hebben samen de cabine gelopen van Malaga naar Santiago. En daar zijn ze, daarna zijn ze een eigen pad gegaan. Nou ja, hij komt daar gratis eten, dat is niet zo moeilijk. Hè. Je kunt overal eten fixen bij restaurantjes en supermarkten. Ik ga boerderijen af om mijn verhaal te doen legt hij uit dat hij zonder geld reist. Dan vraagt hij of ze me kunnen helpen met iets eten. En de mensen, heleboel mensen vinden dat wel leuk. Ze geven altijd wel wat. Maar oh. hij heeft toch geen dag honger gehad. Oké, okay, ik ja. Het, klinkt, het klinkt een beetje als de grizzly man... die helemaal in, in de wild leeft. Ja. Ik is een painful man. Ja, hij, ja, hij leeft eronder, maar goed. Ik zet mijn tent niet op als ik weet dat ik in een bos vol beren zit. Heel verstandig. Hij dus heeft ervan geleerd, van de ja, grizzly precies. man. Dat is wel weer mooi. Ja, maar, goed, een wilde man in het ja, bos. Wel leuk. Het is, uh, ziet er uh, vriendelijk uit. En ik heb zo van, nou ja, het enige reden dat hij nog geld op zijn bankrekening heeft... is om de kosten van de bank te kunnen betalen... En je kan overal wel wat water krijgen van iemand, weet je wel. Ik hoop niet dat het boven de 46.000 euro is Dan is je hier het die is gewoon. Ja. krijgt hij geen vergoeding. Nou goed, ik wil zeggen, fijn dat u uh, toestap aan had. Uh, wie hier voor Toebak leeft. Ja. En uh, het is tijd om af te sluiten. Dan zit je 10 minuten naar een lulkoek te Ja, het was wel even... Was ah, wel, wel gezellige lulkoek. Het was wel even langer dan 10 minuten. Maar ja. nou goed, fijn weekend. Tot volgende week. Tot volgende week. De koek. Ja, lekker retour. hoor. Zo so goed looking. Then we grew up and we got busy Oh, don't throw away Yesterday We don't have enough time to be wasting She said We're so good looking that we don't stand chance We're soaking up the sun but we don't get it chance We don't